Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De komende jaren wordt er fors bezuinigd op de inburgering van immigranten. Dat valt op te maken uit de plannen voor Prinsjesdag van het demissionaire kabinet. Bijna twee derde van het budget dat is gereserveerd voor inburgering gaat eraf. Nu is er jaarlijks ongeveer een half miljard euro voor beschikbaar. Volgend jaar moet het met 100 miljoen euro minder. En de korting van het budget kan oplopen tot 340 miljoen in 2014. Op welke manier er wordt bezuinigd is nog niet duidelijk. De verplichte inburgering voor immigranten geldt sinds 2007. Bezuiniging maakt deel uit van de 3,2 miljard euro die gevonden moet worden om de begroting voor volgend jaar op orde te krijgen. De Eiffeltoren en een station bij de Notre-Dame in Parijs zijn gisteravond ontruimd na telefonische bommeldingen. Het telefoontje over de Eiffeltoren kwam kort na acht uur binnen. dat moment waren er zo'n 2000 mensen in de toren. De politie inspecteerde de toren verdieping na verdieping met snuffelhonden, maar vond geen explosieven. Even na middernacht werd het gebied weer vrijgegeven.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 Met de regeling kunnen werknemers belastingvrij een deel van hun bruto loon sparen. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en regent het. In de rest van het land droog en er komen opklaringen voor. Overdag wisselen bewolkt vooral in de noordelijke helft van het land kans op buien. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit!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 Everybody dance, lose yourself in wild romance. We're going to party, carnaval, fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party, carnaval, fiesta forever. Come on. Just like in a song from PZ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 Turn on the 6.9